Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De autoriteiten in Indonesië hebben mensen die in de buurt van de Merapi-vulkaan op Java wonen geëvacueerd. De vulkaan barstte vanochtend uit. Daarbij werd zand, gesteente en as tot 5500 meter de lucht ingespuwd. Ook het vliegveld van Yogyakarta is tijdelijk gesloten in verband met de vulkanische as in de lucht. Mensen die binnen een straal van 5 kilometer rond de vulkaan wonen zijn geëvacueerd. En ook werden 120 wandelaars gered. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.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 In het Limburgse dorp Bunde is een 500 pond zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht. Die bom werd op 18 april per toeval ontdekt bij graafwerkzaamheden in het Julianakanaal bij het dorp in de gemeente Meersen. Het ging om een Amerikaanse vliegtuigbom. Waarom die daar is gevallen weet de gemeente niet. Het explosief kon niet worden verplaatst omdat het een gevoelige ontsteker had. MBO'ers willen dezelfde rechten als studenten aan een hbo of universiteit. Wie op het middelbaar beroepsonderwijs zit staat nu geregistreerd als deelnemer in plaats van student. Daarom mogen MBO'ers bijvoorbeeld geen lid worden van een studentenvereniging en kunnen ze niet profiteren van sommige studentenvoordelen. Zo weigeren winkels soms studentenkorting te geven of MBO'ers komen een kroeg niet binnen omdat ze geen collegekaart hebben. De jongerenorganisatie beroepsonderwijs wil daarom dat ze in de wet voortaan studenten worden genoemd. Het weer, vandaag geregeld zon, blijft droog. 16 tot 20 graden vanmiddag. Morgen vrij zonnig, maximaal 24 graden. In de middag kan er in het oosten wel een regen of onweers bij ontstaan. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Kom eens langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM Luncht. Praten met Henny Rukert. En die presenteert Zandvoort Luncht Sport. Het sportprogramma van ZFM Zandvoort. Elke vrijdag om 12 uur met Nu. Goedemiddag. ZFM Lunch Sport met Henny Rukert. Goedemiddag Henny. Goedemiddag beste man. Vertel. Dan ben ik blij dat je er bent, Ruud. Is dat zo? Toen waren je, je bijna vergeten op station. Ja, en toen stond ik daar. De ja. blauwbekken. bekken. Maar goed, vertel. Wat heb je allemaal voor leuks vandaag? Nou, we hebben in ieder geval een Europees kampioen. Weer een Europees kampioen uit Zandvoort in Niet de studio. Dat is Jackie Huiben. Het is uh, nog heel jong. Daar gaan we straks uitgebreid mee praten. Ze zit trouwens in de eindexamenweek. Dus het is allemaal heel spannend voor haar. Maar het is voor de tweede keer dat ze een jong oranje Europees kampioen werd. En in Zandvoort barst het van het talent. Hebben we hebben ook Joop van Nes. Joke, leuk hè, zo'n Europese kampioenwinnaars. Ja, zeker, absoluut. En Dat is een jong. Ja. Toch? Ja. En dan hebben we de man die gisteravond voor veel opschudding zorgde. Ja, Koper. <lacht> in zijn uh, uitzending die altijd uh, alleen heel speciaal is. Maar gisteravond voor het grootste deel ging naar... Uh, maar was ook speciaal dus. Ja, 20 minuten achter elkaar heb je gekletst, joh. Nou, bijna. Dat zal hij veel gespeeld hebben. <lacht> We gaan ja. het er uitgebreid over hebben, want Zandvoort verloor de finale om de HD Cup. Nooit Volkomen iemand... onterecht. Onterecht, ja. Maar ik heb gaan... zelfs een foto nu gekregen. Ja, ik, van... hem, ik heb hem gezien. Oké, okay, van dat schot van, van uh, Budwater die echt achter de lijn is, volledig achter de lijn is. Ja. En Hooglop. dat werd niet goedgekeurd. Ja. En die andere die wel werd goedgekeurd, die was een meter voor de lijn. Ja, nou, juist. We gaan ja. er uitgebreid over praten. Maar, uh, we gaan eerst even terug naar gisteravond. Dit is voor onze loving listeners in de USA. Hier is hij weer, Waylen. Dat meen je niet echt, dit. En ja, voor jou, special. Kom op, nou, heet. Yes. It's a fine, fine life: between whisky and water into wine.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 Nou, nou, nou, nou. Wat was het weer spannend. Jan Smit ja. die zat echt gewoon... Uh, zat, te, zat te trillen op zijn stoel gisteravond. Ik heb het niet gezien hoor, alleen de samenvatting. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. Wat, ja, ja, ja. wat er gebeurt, Ruud, gebeurt hè? Maar dit blijft en is... Een fantastisch stuk muziek. Het is, die het, het is gewoon zo. Hij is bij de boekmakers alweer gestegen van 23 naar 7. Dus hij gaat gewoon hoog overgooien. Want die boekmakers zitten dat nog wel eens naast ook. Maar niet winnen, Ruud. Hey, uh, ja, yo, hij gaat winnen. Hij gaat winnen. Me, hou je er even buiten, alsjeblieft. <laughs> we gaan het hebben over wielrennen. Op we de Edna, de eerste serieuze klim in deze Giro d'Italia... werd gisteren heel wat duidelijk dat Tom Dumoulin geen topbenen heeft... ...en dat Simon Jeets en Dien ploeg misschien wel de grootste uitdagers zijn. Nou, er is maar één man die kan zeggen of dat zo is... ...en dat is André Jansen in het Verre Veendam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nou, we hebben genoten gisteren. Het was een prachtige etappe. En uh, ja, de Johan Esteban uh, Chavez was wel te verwachten... ...want die had wat goed te maken, die heeft een lange blessure gehad... En het is natuurlijk een vele lichte klimmer. En ze hebben het spel goed, ge goed gespeeld. En hij mocht uh, winnen, like, om... hè? Hij mocht winnen. Ja, uh, dat dat hij... ja nou ja. <laughs> binnen is binnen zo'n etappe, hè. En ja. Om mee te gaan doen ja. voor, de, voor de roze trui aan het eind. is toch een ander verhaal. Maar Simon Yates, uh, dus een van de tweeling Yates... die uh, heeft gisteren wel even laten zien dat hij ook een serieus concurrent is... Hoewel hij uh, natuurlijk niet de tijdrit in de benen heeft van Froome of Dumoulin. Nee, dat is waar. En daar zit de winst straks voor Tom. Ja. ja, er komen nog twee belangrijke tijdritten uh, bij. En uh, een paar hele zware etappes vooral, ook op het eind. Hm. En dan is het uh, echt wie de belangrijkste billen heeft. Het, uh, het zal er uh, omspannen. Ik, ik hoop dat Tom goed blijft. Hij uh, heeft een goede assistenten om zich heen. Hij uh, heeft zelfs nog eventjes uh, van Geesings zijn diensten gebruik mogen maken. Ja, nou, dat is als, uh, als vriendelijke buurman en als collega wilde er alleen maar, uh... Te loven. <laughs> en uh, ja, ik begrijp ook van de, de kringen van Sunweb dat alles uh, kalm en rustig en verstandig zijn gangetje gaat. En zoals Ivan Spekembrink altijd zegt, als je probeert alles zo goed mogelijk te doen wat te maken heeft met die jongens in de wedstrijd, dan komen de resultaten vanzelf. Ja. Ja, André, mag ik even een vraag stellen? Joop van overigens. Goedemiddag. Um, Goedemiddag. Is een tijdrit, of zijn die twee tijdritten dermate belangrijk dat je daarmee de roze truit uh, kan pakken? Ja, als hij uh, niet zich laat lossen uh, bergop. Er zal een keer een, een vroem of een, een andere verdette, hè, de, gisteren in Potso Vivo, die liet natuurlijk zien dat hij er ook klaar voor is. Hè, die. Uh, die kan in een hele lange uh, klim. kan die een, een redelijk groot verschil maken. Maar Tom rijdt niet weg, hoor. Nee, nee, nee. En Vroom staat nee, op 1 minuut 10, hè? Hij kan aanklampen. Ja, en hopen altijd maar dat er geen uh, ellendige dingen gebeuren. Zoals de pech die die vorig jaar had. Dat hij ineens uh, even naar de wc moest. Ja. Dat was natuurlijk. En uh, ja. zulke pech kun je zomaar hebben. Hè? En voor hetzelfde geld uh, mis je zo'n zo zo bocht. Maar kan je zoiets sturen, dan hopen, André? Een of andere halve garen uh, met zijn cameraatje voor je neus. Je moest eens kijken hoe vaak ze berg af moeten wegdraaien... voor die mensen die vlak voor ze gaan staan... Om, om, om even vast te leggen dat ze er ook waren. Nieuwe hobby is dat, hè? Met je telefoon voor ja, de renners. Hebben, ja, het, het, het, ze proberen het ook psychologisch te verklaren. Waarom doet een mens dat? Ik kan het niet begrijpen, want als je daar toch bent... dan kijk je toch met je ogen naar wat er is. En later kun je een video downloaden of weet ik het. Overal staan foto's. Waarom wil je hem nou zelf maken? Dat snap ik nooit. Maar goed, het is een prachtige wedstrijd weer. En ook genieten van het landschap. De beelden zijn zo fantastisch. Ik krijg ze rechtstreeks uit Italië. Nou, En ik deel dat ook graag op WAF natuurlijk. Ja. En uh, Het is genieten van prachtige sport. Echt. Ja, het is echt... Fantastisch om naar te kijken. Dat is, ja, dat is en het is ook genoeg genoegen om vast te kunnen stellen dat uh, de campagne in Israël een heel groot succes is geweest. Ja. Uh, de promotie voor het land en het, het openen van deuren of het uh, wegschrappen van vooroordelen is zeer meer dan geslaagd. Men gaat inmiddels zo langzamerhand kijken naar Israël als een normaal land. Dat wisten wij wel. Maar dat wisten al die mensen met vooroordelen niet. Die altijd in een dorpstraatje wonen en dan vervolgens in het volgende dorp op vakantie gaan met hun caravan, Dit is een wereldbeeld hebben van ongeveer net zo groot als een paperclip. Ik kan er alleen maar dit op en zeggen, dus... André. Besedder. Ja. Dan weten we genoeg, hè? Ja, ja, dat gaat gewoon goed. Ik ga even het klassement geven. 1 staat Jeets. Ja. 22, 46, 03. Dumoulin ja. op de tweede plaats 16 seconden. Chavez 26 seconden. Posse Vivo. Je noemde hem 43 seconden. En vijfde is Pinot op 45 seconden. Dan opmerkelijk. Broom 1 minuut en 10 achter. Bennett. 1 minuut en 11 achter. Aru. 1 minuut 12 achter. En dan op de 15e plaats. Je gelooft het niet. Samione 1 minuut en 42. Ja. Dat is de ja. nieuwe winnaar, denk ik, in de toekomst. Dat zou in de toekomst best eens kunnen, ja. die jongen die zich aan het ontwikkelen... is ongelooflijk. Die doet gewoon met, met de wereldtoppers. En die is nog hartstikke jong. Wat is die 23. Ja. Nou, dat, dat komt net kijken. Dat, is nog, dat zit helemaal in de kraamkamer van Sunweb. En hij levert zijn diensten aan Tom. En uh, daar wordt hij ook meegenomen in de vaart der Volkeren. Hartstikke goed gecoacht. Nou, hij kon gisteren nog even Tom een, klein, een kleine steun geven. Maar hij was natuurlijk ook al steun door gewoon mee te zijn. He, dan heb je een man van voren. Dan kun je die laatste bidon nog even lekker aanpakken. Ja. In de laatste klim. En uh, Tom ja, was weer goed. Niet de beste, maar goed. Ja. En uh, ik hoop ook dat tijdens deze ronde... dat hij nog qua vorm uh, zal groeien. Nou, dat ik, doet hij toch uh, altijd, André? Er is dus toch iedere ja, ronde hetzelfde? Ja. <laughs> Het is een... Uh, we mogen ons verheugen als heel klein, piepklein Nederland. Hè, de tweede producent van voedsel in de wereld over ons. Maar als fietsland zijn we natuurlijk in Nederland inmiddels bij de wereldtop. En uh, ook met ploegen en zelfs met sponsoren. Het is uh, ja, een, een fijne tijd. André, en, uh, maar, moet je niet eigenlijk zeggen, we zijn weer terug aan de wereldtop. We hebben toch in het verleden, met name voor de e-wisseling... Ja, Behoorlijke ploegen, ja, ploegen gehad. Het is toch natuurlijk een stuk smaller hè, met de realiteit. Het is nu een wereldtop die, die is veel en veel breder. Er waren toen twee ploegen die konden domineren. En dat zijn er nu zeven of acht. Ja, ja, ja. Ja, het, het is gewoon breder geworden. Het is ook internationaler geworden. Hè, want we hebben mensen die mee kunnen, die komen uit Eritrea uit, uit bijvoorbeeld. Ja, ver weg is dan. Veel ja, de, de, de, de, de, de, de Amerikanen, Colombianen, geweldige goede wielrenners. En ik wil gisteren plaatste Jaap Stalenburg een artikeltje uit de Telegraaf over de uitspraken van Renzo Armstrong en daar ben ik heel erg blij om dat hij eindelijk heeft durven zeggen van... ja, potverdorie, in de wielersport wordt iemand eigenlijk te dood veroordeeld... als hij een beetje EPO heeft genomen om, om sneller te herstellen. Terwijl in de NBA, dan kunnen ze gewoon kort die nemen... en dat staat de schrijvers ook nog in de krant. En op zondag spelen ze gewoon mee, terwijl ze een kleine blessure hebben. En dat, uh, die artikelen die heb ik gedeeld, het origineel in het Engels en ook in het Nederlands. Het wordt een keertje tijd dat we gewoon normaal tegen die sport aan gaan kijken... net als alle andere sporten. Excessen moeten we. Uh, niet uh, toejuichen. Hè, maar laat een sportman zich voor zorgen, alsjeblieft. Want er zijn uitstekende artsen bij. Er gebeuren geen gekke dingen. En uh, ik ben blij met die publicaties. En de boel gaat een beetje veranderen qua vooroordelen, moet ik zeggen. Ik ben blij met jou. En ik ben ja. blij met WAF. Dankjewel, André. <lacht> Oké. <Okay. lacht> nou, fijn weekend. En ja. genieten van de giro. Dat Ga gaan we doen, Makker. Hoi, hoi. hoi. Okay. Dag. <lacht> Electric Light Orchestra. En uh, dat was natuurlijk Elo. Ja, maar even gedraaid voor Joop van Nesten En je weer een uh, beetje uh, rusten. Mooi, Rut, dankjewel. Echt ja. prachtige muziek. Je wist dat die microfoon van die Joop nou dicht wilde, hoor je? Oké, okay, hij is dicht. De duistere krachten in de sport, daar gaan we het over hebben. Ja, ja nou. ik mag niet praten, dus ik heb geen microfoon. Meer. Ja, dat is goed, maar je zit er gewoon in. Maar uh, uh, Edwin Efting. Wat een heer. Dat is eigenlijk de grootste heer in de hele voetbalsport in Haarlem en Omstreden. Ja, ongetwijfeld. Ja. De coach van, uh, van Spaarwouden. Samen met uh, Ilo Schmid. En die hebben gisteravond voor een wereldverrassing gezorgd. Ja, dat en, denk ik wel. Eerst ja. groepen ze Edo uit dat toerisme. To to ja. De eerste eerst was een zondag. Ja. Uh, na een 2-0 achterstand. Jawel. Wonnen ze. En gisteravond. hetzelfde. weer na een 2-0 achterstand. Ongelooflijk de duistere krachten in de sport. Nou ja, goed. Uh, wat er gisteravond gebeurd is... dat is absoluut niet goed te praten, Hennie. Laten we eerlijk zijn. Uh, wat er gebeurde... met name met het arbitraal duo... want degene die aan de andere kant van het veld stond... Die heeft niks mee te maken. Uh, die absoluut. was goed. Die was, die was prima, prima. Niks ja. mis mee. Maar uh, de scheidsrechter en de assistent... die aan de tribunekant stonden, stond... dat was uh, geen goede zaak. Het ge nee, Doet geen goed voor het voetbal. Deze scheidsrechter was er verantwoordelijk voor... vorig jaar. Dat ja. ja, de tweede van de zandvoort Degedier, Die ja. Die vloot ze ja. er gewoon in. Gaat nu weer, uh, weer promoveerd trouwens. Hoor. Ja, natuurlijk. Het ja, wordt feest, daar gaan we het ook nog over hebben. Maar uh, het is toch schandalig... dat een scheid zo'n invloed kan hebben op ja. de wedstrijd? Ja, ja. Maar echt zo'n duidelijke invloed. Uh, ik bedoel, als je van 2-0... Uh, je komt gelijk door een 2-1 uh, buitenspeldoelpunt... Er komt een... hey, wacht nog heel ja? even. Laten we het even gewoon van A tot Z doen. Okay. Want jij begint alweer ergens midden op het einde van X. <laughs> <ben> <laughs> Hou je nou eens gewoon aan de regels. De wedstrijd begint. Zandvoort is duidelijk sterker. Zeker ja. de eerste tien minuten. Ja, en Butje Water die beloont dat overwicht ja. Met een prachtig doelpunt. Schitterend doelpunt. Absoluut. absoluut. Daarna maakt dezelfde But 2-0. Drie minuten later inderdaad. 2-0. Maar wat Z gebeurt zou er? Zou je denken. Wat gebeurt er? Die ja. dwaas met, met dat pakkie aan. Die zegt dat hij niet zat? Ja. Nou, dan ben je toch blind? Ik denk het ook. Jij hebt, en ik hebben alle twee de foto gezien. Ja, maar jij stond op de lijn daar. Ik stond dus zo goed als op de lijn. En die bal was er gewoon volledig overheen. En dan is het een doelpunt. Ik kan me voorstellen dat een scheidsrechter dat niet kan constateren. Maar een assistentscheidsrechter moet het zeker kunnen zien. Maar die staat op dezelfde lijn. Maar als het op. goed is. Ja, is toch maar zwaar. op het moment dat But schoot... stond hij nog van mij dichter bij de middenlijn dan ik. Ja. Dus hij stond een meter of 4-5 nog dichter naar de middenlijn toe. Die man heeft gewoon zijn positie niet goed ingenomen. Nee, maar hij is, komt in is zijn middencirkel fluiten. Ja, duidelijk. Ja. Schrikkelijk. Ja. Goed, maar het wordt, uh, het wordt dan toch nog, zoals het verdiend was, 2-0 door. Ja. Was je... na, na, prachtig doelpunt trouwens, naar rust. Kastisch uitblik. Hier. Uh, geweldig. Jazeker. Ja, zeker met name ook gisteren was, was hij absoluut te uitbrinken. Die man heeft zo ontzettend hard gewerkt. Maar hoe Nigel en But die goal voorbereiden, ja. was ook. Klasse voetbal, ja, hè? Zeker. Die paas van, van, van Naartjeberg op Butwater in de, in de diepte. En die snelheid dan van water. En het overzicht wat hij heeft om die bal voor te kunnen geven, precies op maat. Dat was gewoon nee, maar... uh, De Vries hoeft alleen maar zijn voeten tegenaan te zetten voor een doelpunt. Nou ja, maar hij deed het toch? Hij deed het, ja. ja. Maar dan staat het 2-0. Ja. En dan gebeurt het twee minuten daarna. Echt twee minuten daarna. Ja, een kerkman heeft een redding. Ja. Dat trouwens, goed gekiept gisteravond. Ja, absoluut. Die heeft een redding die was zo mooi. En wat denk je? Hij, ja, hij dook in de, in de linkerhoek. Hij had die bal. <laughs> hij raakt met zijn rug de palen aan. En, en die bal stuit het vierde voorkant van de palen het veld in. Is... En die... Die, die... Wacht, ik mag niet zeggen. Ja, zeg maar. assistent scheidsrechter... Zeg het maar gewoon. Uh, jongens, je fatsoenlijk lul. blijven. Ja. Fatsoenlijk. Ho, ho, ho. Dat mag van Nee, nee, nee, nee. nee. Okay. Ik zet, als het nog gebeurt, zet ik niet oh, gewoon niet, nou, het Kan het niet hoor. Die piep, uh, piep, piep. Was ja. een lul in het kwadraat. Die, die, die vlacht gewoon voor een doelpunt. Kom op nou. Hoe kan iemand een bal raken achter de lijn... terwijl hij via de voorkant van de paal het veld ingaat? Nee, jij hebt de foto. I, het, is, het is ongelooflijk. Stuur je hem nog op naar de KNVB trouwens? Ja, je, hebt er, je hebt er niks aan jou. Nee? nee. Want ten eerste is het al niet de KVB die dit organiseert. Of de Nou ja, dan zou het naar de toernooiorganisatie uh, moeten gaan denken. En daarbij komt het dan ook nog de laatste keer was dat georganiseerd. Hè? Ja, nee, goed. Hey, maar we gaan even zes minuten verder. Want uh, Joey Hogeboom, die geweldige spits. Ja, die, ja, die man, was goed hoor. Die gaat gevaarlijk. goed door. En die geeft die bal naar Chris van Dijl. Buitenspel. Twee meter buitenspel. Absoluut. Heel stadion heeft het niet heel Niet tien centimeter. Hè? Nee, twee meter. <laughs> Echt. En gewoon goedkeuren die goal. Heel... Ongelooflijk. Ja. Dan gebeurt er nog iets wat je eigenlijk alleen maar in een bekerfinale kan verwachten. Daar komt een extra speler het veld in op vier posten. <laughs> Dat heb ik gehoord in ja, de uitzending. Ja, ja, ja. En dat was nog een, vier, een spel op vier pooten van Sandvoortse fan. <laughs> ja. Oh, ja. Wie Wie is hond was is het ook wie, Job? Want die heb je gisteravond nog. Angelo Ange Ange van uh, ah, dat Timmer. Die ja, was hond ja, meegenomen. Ja. Moet je niet zeggen, joh. Ja. Oh, dat maakt niet uit. Ja. Ja. Hij, hij zag de humor er zelf hoofd van in. Ja, Want dat okay. was wel humor. Ja. Hij kan wel uitlopen trouwens. Ja, echt zo. <laughs> dat is echt een klein, klein hondje, hoor. En uh, die, die hond die moet gewoon in de voetbalhelft halen. <laughs> Misschien was dat wel... Hey, dat was, de was, mensen weer geweest. De, de spanning was zo groot geworden. Ja. En nou kom je dus op een punt. Kijk, als je dus kampioen wordt in, in, in de derde klasse. Ja. Met zoveel voorsprong. Met, met twee vingers overman, in je neus, niet? Dan mag je je door dit soort dingen niet laten beïnvloeden. Nee. Ik begrijp de emoties hoor. Nee. eens. Maar er zijn een aantal mensen die hebben zich gisteravond schandalig gedragen. Uh, met name uh, uh, eentje in, de, ja, in het geen, veld. Geen namen. Nee, één in het veld en een paar daarbuiten. Die uh, hebben zich echt misdragen. Maar dat kan toch niet? Nee, eens. eens. Nee. Okay, maar, maar, we... Ik weet wel, er zijn ontzettende moties die kwamen naar boven toe. Met name door de arbitrage. Ja. En dan, dan krop je dat op en op een gegeven moment, als je dat niet kan verwerken, dan komt het eruit. Maar goed, als je dus. Het was in Hillegrond. Ik ben geen Hillegrond-fan hè. Maar wat die mensen daar gisteravond gedaan ja, hadden, geweldig. een organisatie dat Absoluut. was buiten proporties. Even uitleggen, het was, het was in Hillegom, dat Hillegom vorig jaar de Haaland Dagblad heeft uh, gewonnen. En dan was het zo dat het jaar daarna, daar op dat veld, de finale gespeeld werd. Ja. Dus we gaan nu naar Spaar en Wode. Ze waren geweldig, echt waar. We gaan niet naar Spaar want dan komt niet weer. Nee, nou ja, maar in een andere naam. Maar, oh. maar dat gaat het wel naar Spaar en Wode, natuurlijk. Maar, maar dat maakt niet uit. Maar de, en, en dan zijn er dus mensen geweest van Zandvoort... Die hebben ja. beledigend, zonder ze te bedanken, zijn die weggelopen. Absoluut. Ik ga geen namen noemen. Met de maar, deuren gooien. Maar wat een schande. Ja, ja. Meen eens. Ja. Mensen vechten op het, op het terras. En, uh, en nogmaals, die mensen van was heel ongezellige eindigen. Ja, nee, maar we, het is niet nodig, jongens. Een nee. teleurstelling hoort bij sport. Ja. Maar dan kan je toch fatsoenlijk en sportief blijven Dat gedragen. denk ik ook. Ja. Ik vind het echt schandalig. Ja, ja. Echt, ja. Was gisteren een muid ook een optie, hè? want daar is de ah, afloop van. Ja, de telst ja, de graafschap ja, dat ook nog weer. Ja, ja, daar komen men ernstig op. Maar dat is trouwens iets schandaligs, want het was een fijne supporter. Die die jongen van uh, de tegenstander van, ja. van Doetinchem uh, in, met een glas in zijn nek heeft gestoken. Ja. Er waren Ajax-supporters, er waren mensen uit ja, Zwolle klopt. die meeknokten. Ik ja. bedoel, wat is dit voor flauwekul? Ja. Over schandalig gedrag gesproken. Nou, Dat heeft dus alles met hooligans te maken. En, ja, en ik denk dat uh, helaas uh, het voetbal, ze noemen het wel als de koning der sporten. Ben ik het niet mee eens, maar daar da da is eigenlijk het enige sport wat bij gebeurt. Ja. Maar goed, uh, uh, de wedstrijd ging verder. En uh, Want... Randvoort was de weg kwijt. Ja. En daar was uh, Don Rutte. Ja, dat was een mooi goal trouwens. Hoor, de 86ste minuut. Ja. Dan krijg je nog vijf minuten extra. Hij ja. Want... krijgt Jesse. Die krijgt, die, die krijgt... Die krijgt een kaart. Ik, uh, ik... Hij was niet eens in de buurt van de bal. of van het Nee, maar hij kreeg een gele kaart. En hij reageert zich zo af op, op de arbiter. Ja, maar... op de scheidsrichter. Ja, ja direct rooien. Dat is niet zo moeilijk. En ik weet niet wat de KVB daarmee doet hoor. Want ah, nee, ik weet nee. dat rode kaarten in het toernooi op de hele dag Dagomclub doorgegeven kunnen worden ja. aan de KVB. En die heeft daar een sanctie voor in ieder geval. Ja, en dan zal deze gek die zal het wel doorgeven. Ja, ongetwijfeld. Maar in die, we, we, we, die laatste vijf minuten, Joop. gaat dus Dantje Kerkman mee naar voren. Er komt een corner. Oh, dat was toch bijna een doelpunt. Hij scoorde bijna. Dit was echt een cupfinale. Ja, duidelijk. Hey, maar even, even, want we zitten hier met... met, met uh... Ja, maar dat doen we na de plaats. Nee, wacht even. Even een uh, vraagje, want... Uh, softball kent geen hoedelkunst, toch? Nee, het is allemaal heel netjes. Ook niet in Rusland? Want ik, ik weet dat er daar echt heel fanatiek gebeurt. Nee, ik heb... Uh... Overigens, zit is Jackie Huyber. Oh. Ja, ja hey. dat hoef je niet te vertellen, softball want dat weten van... de mensen wel, hoor. Twee keer Europees kampioen met Jong Oranje Softbal en in de eindexamenweek. En jij zit gewoon domme vragen aan het nee, stellen. Zijn er domme vragen? Nee. nee Zou ik dan toch de, de microfoon uit. maar uitzetten? Nee. Ja, nee, we hebben We van gaan. Want, uh, uh, dit gebeurt niet bij, sof bij softbal. Nee. Ja, maar Joop, na de plaat stond ja. softbal gepland. Oh. Ja, maar, ja, maar dit heeft nog met hooligans te maken. Nee, ah. en, ja, luister, je bent wel een goede krantenjournalist. maar verder moet je oppassen. Goed, ik zet even de microfoons uit, dames en heren. Te geloven, ze blijven doorgaan. Niet juist. Het is vandaag eigenlijk een beetje een trieste dag en dat heeft ook weer met, met sport te maken, Henny. Want uh, het is vandaag namelijk de overlijdensdag van uh, deze meneer. Uh, ja. Wel, Welkom. Nee, Rijn van den Broek. Degene oh, die de, okay. deze tune heeft gemaakt. De, de tunes oh, bij Radio Tour de France. het is, is 5 april. Ja, dit ja, is, ja, vandaag is doen. de overlijdensdag van, van Rijn. Ik denk even een klein momentje voor, voor hem. Weet Want wat, dat hoort ook bij niet, de sport. Hoor. Dit hoort erbij. Het is ook wel eens mijn telefoontje. ben ik in, te ja. Ruim van den Broek, dus de man die de tunes schreef voor de, Tour de Radio Tour de France. Maar natuurlijk veel bekender omdat hij jarenlang de trompetus was van Exception. En van Komlaude. Jarenlang samengewerkt heeft met Rick van der Linden en de prachtigste muziek heeft gemaakt. Goed, dit even een momentje om daar even bij stil te staan. Heren, jullie mogen weer. Dankjewel Hu. Oh, ik ben niet aan de beurt. Heel terecht. <laughs> Jackie Huiber, jij zit erbij. Wat ben, waar ben ik in terecht gekomen? Je hebt natuurlijk nog nooit mannen. Zo hoor ik praten met elkaar, of wel? Nou, van wel mij. Ja, dit ja. niet zo erg. Vertel nee. even over je de eerste keer dat jullie Europees kampioen werden. Waar was dat? dat Jackie, was, uh, goed in de microfoon praten. Jackie, ja. dichterbij. Dan horen we je goed. Dat was uh, vorig jaar in Tsjechië. Um, ja, dat was een, uh, een uh, EK onder 16. En daar zijn we, hebben we heel goed gespeeld... Eén keer verloren en voor de rest... Uh, van wie verloren? Tsjechië. Toch van Tsjechië, ja. van het thuisland? dat zijn uh, ja. hele goede tegenstanders. En, uh, maar in de finale hebben we wel van Tsjechië gewonnen. Dus, uh... maar, was dat de eerste keer, meen ik, als ik me goed kan herinneren? Ja, dat van was de eerste keer. Ja, ja, ja, ja. Nou, super natuurlijk. Ja. Nou, nou gaan we verder. Ja, ja, want dit jaar was het nog mooier, hè? Ja, dit jaar was uh, Pony League, heet dat. Dat is een uh, Amerikaanse organisatie die eigenlijk uh, in Amerika toernooi organiseert. En uh, daar uh, heb je ook uh, bepaalde zones voor. En dat uh, ook Europa. En als je hier in Europa wint, dan kan je naar. Uh, dan heb je een plekje bewachtig in Amerika? Dan mag je nu naar Amerika toe. En um, ja, dus er was een Europese kampioenschap. Uh, er zijn net zes Nederlandse teams heen gegaan: vier honkbal en twee softbal. Uh, met verschillende leeftijden. En um, ja, daar zijn we ongeslagen kampioen geworden. Ongeslagen. Ongeslagen. Fantastisch. Ja. En wanneer gaan jullie naar de States? Uh, dat is nog maar de vraag of we naar de States gaan. Want een, uh... Financieel waarschijnlijk. Ja. Ik, financieel waarschijnlijk Want die kind die KNSB. Ja, hmm. ook. Ja. En, uh, maar uh, uh, tijdens het uh, Amerikaanse toernooi is het uh, EK onder 19. En uh, daar gaan uh, waarschijnlijk uh, heel veel meiden van uh, ons heen. Dus hebben we geen team om daarheen te gaan. Dus uh, ik weet niet hoe dat opgelost wordt, maar... Uh, ja. Dat horen we nog wel. Het is toch jammer, want het, het is toch de bakenmat van de sport, laat we zijn. Van ja. jullie sport. Ja. Ja, daar moet je toch naartoe. Ja. Maar uh, ik denk dat uh, EK dat, uh, om 19 dat uh, ook heel uh, belangrijk is. Want ja, daar krijg je ja. punten voor, uh, voor het NLC-NSF. En Jackie, jij bent 17. Ja. Maak je kans op een uitverkiezing? Ja. Dat, uh, ik zit nu nog in, uh, in de race voor uh, EK. En wat, zit, wat is je positie? Outfield. Oh ja ja dat is de, spannend joh, wanneer ja. hoor je het? Uh, we hebben, woensdag hebben we ons eerste selectiemoment gehad. Daar ben ik doorheen gekomen. En ik heb, uh, eind mei heb ik weer een selectiemoment. Dus dan is het nog even spannend. En dat is de beslissing? Uh, ik weet niet of we daarna nog uh, selectiemomenten gaan komen. Maar uh, dat uh, zie ik vanzelf ook. Maar het zou toch ongelooflijk zijn dat je nu al in de onder 19 mag meedoen ja, op zo'n groot uh, toernooi man. Echt, dat uh, zou echt helemaal mooi zijn. Welke club speel je voor hier? Ons Gezelle, Haarlem. Fantastisch. Wat leuk, man. Mag ik, mag ik nou wat vragen, René? Nou, je het wil. zal tijd worden. <laughs> wat is er zo speciaal aan de positie outfield? Wat moet je speciaal kunnen ten opzichte van anderen? Uh, je moet heel goed uh, kunnen inschatten waar, waar de bal komt. Als de bal uh, van de knuppel afkomt, dan moet je eigenlijk al gelijk weten van, oh, die gaat uh, over me heen. Of uh, dan moet je zo snel mogelijk die kant op rennen. En. Uh, uh, die inschatting, dat uh, hebben niet alle mensen. En, en, en ik denk maar aan dat je ook mee te maken hebben. Want jullie moeten ja. verdere afstanden overleggen. In de ja, we er erg ver kunnen gooien. En uh, de training gelukkig mijn hele leven op, Dat ik dat uh, een hele sterke arm heb uh, ja, okay. uh, Maar dat, dat, dat inschatten, dat kan je niet trainen? Dat heb je? Ja, dat kan je, dat kan je wel trainen. Maar uh, dat moet je ook gewoon hebben, ja. Super. Dat dus, ja. Goed, uh, leuk, hè? Ja, heerlijk. 17 jaar. Ja. In het Nederlands team onder 19. Dan is het Nederlands team... Voor de senioren heel dichtbij. Ja. ja, zeker. Zeker voor een outfielder. Zeker. Want, uh, ah, je ja. bent wel overal in Europa geweest, zo'n beetje. Zo dus langzamerhand. Nou, de pony, ik was ook in Tsjechië. Dus eigenlijk ben ik alleen nog maar oh, in Tsjechië oh. geweest. Hé, <laughs> hey, jij bent van OG. Zijn er meerdere bij OG die een kans maken op uitverkiezing? Ja, zeker. We hebben nu uh, een aantal meiden bij ons in het team uh, uh, zitten bij onder 19. En uh, zijn ook nog uh, in de race voor een plekje. Dus uh, ja, we hebben een heel goed team ook bij ons gezellen. Ben je de enige Zandvoortse? Wow. In de En dus, waar speel je daar? Bij de dames? Of nog ze in de U19 of zo? Nee, de dames. Okay. dames 1. Kijk. Dus, uh... Kijk, Ja, super. Ja. Geweldig. Ja, het is wel ja. een heel jong team, maar eigenlijk kan je het geen dames noemen. Maar we spelen wel voor de dames. <laughs> als nog nou, ja, jullie <laughs> blijven dames hoor. <laughs> ja. hey, als er nog eens platte kaart door Zandvoort gaat. Ja. Nou, ik, dat is ik, weer een plek, hè? Ik, ik vond dat ze zo, dat sowieso al uh, mijn vriendin uh, Wortel mee moest. Uh, Britje. Brit Wortel mee uit moeten. Maar zij had ook mee moeten. Het is super, het is geweldig. En we hebben nog een paar Judoka's en karatekaas. Karate, karate en en badminton. Uh, uh, Tennis. Uh, Noem het we maar op. We hebben Zand, Zandvoort, Zandvoort wereld, wereldkampioen jeugdige talenten. Ja, ik denk het wel. Felicite en hier zit er een eentje van. We zijn trots dat je er bent in ieder geval. Gefeliciteerd ja, Jackie en dankjewel. heel veel succes met je eindexamen. Dank je wel. Maar aan je stralende gezicht zien zal dat ook wel lukken. <laughs> er is hoop bijna het, ja. spannend, spanning, hè? Ja, een beetje wel. Wanneer, ook wel. Wanneer hoor je dat? Um, Okay, Want het is, ja, ja. Volgens mij nog maar net begonnen die eindexamens dus, of ja, nog niet? Ja, ja, volgende week begint de, de eerste examens. Dus, ja, okay, okay. Spannend, spannend, heel spannend. Maar... maar je bent wel klaar voor. Ik ben er zeker klaar voor. Ook dat inzicht had je. <laughs> Hartstikke goed. Gefeliciteerd, dankjewel. <laughs> dankjewel. dankjewel. Tof. À vous peignoir que c'est troublant oh, oh. À vous c'est troublant Je noirais bien ces pour dix ans Mais j'en prendrais pour cent dix ans Au moins, au moins cent dix ans Verder, maar je t'écris quand même. Que je t'aime, Hélène. Laisse-moi devenir ton amant, seul montagnard. De tout est Mont Blanc, oh oh, de tout est Mont Blanc. stand open. Julie en Clem was dat. Mooi hè? Ja, absoluut. Een beetje radio Tour de Frans-achtige uh, nummer. Prachtige ja, ze, muziek. Ze draaien iedere middag voor me. gek op het nummer. Ik vind ja. het echt uh, topmuziek. mag het... ik weten wie Helen is? Uh, nee. <laughs> nee. Ze woont in Heiland. Ah. Oh, adres, telefoonnummer? Ja, dat ga ik jou niet vertellen. Sophie nummer? Ga ik wel link uit. Ja, uh, ja koper. Ja. Uh, de, de race is morgen. Uh, ja, Formule 1. Ja, uh, ik, uh, ik heb het een klein beetje gevolgd, eerlijk gezegd. Uh, uh, niet, niet gek veel. Maar uh, nou, er zijn al uh, wat uh, nabeschouwingen geweest na de wedstrijd uh, tegen, uh, uh, in Azerbeidzjan. Daar is al het nodige over verteld. Ook onder andere door onze plaatsgenoot uh, Jan Lammers. Dus daar sluit ik me eigenlijk min of meer uh, wel bij je aan hoor. Want uh, als ik Lammers hoor. Dan denk ik, er is er eigenlijk maar één die de rechte uh, kijk op heeft. En dat is hij. Ja. En uh, ja, ik, ik heb daar uh, heel weinig aan, uh, aan toe te voegen. Maar ik denk wel, als ik het uh, zo mag geloven... Uh, staat er nog wel het uh, nodige uh, te gebeuren dit, uh, dit weekend? Vertel. Uh, nou ja, sowieso is het natuurlijk een, uh, een, een plek voor uh, Verstappen zelf. Omdat hij er twee jaar geleden de overstap heeft gemaakt van Toro Rosso naar, uh, naar Red Bull destijds. En meteen, bam, die eerste wedstrijd. Uh, gewonnen en dat was eigenlijk ook nog als een lachende derde, omdat er in de eerste ronde twee Mercedes er tegen elkaar aan uh, botsten. Dus <laughs> dat, uh, dat. En ik kan me nog zo goed herinneren die wedstrijd, Anders Sandberg en ik hadden hier de uitzending. En uh, we zaten elkaar steeds meer aan te kijken: van het zal toch niet gebeuren? En het ging ook ja. gewoon gebeuren. Dus uh, voor hem is het natuurlijk een, een, een speciale plek. Maar ja, of uh, dat uh, nu ook dit weekend. Het negatieve spiraal waar je als topsporter ook nog wel eens mee te maken krijgt... om daar weer in 1, 2, 3 uit te komen. Want ja, uh, laten we zeggen, het is niet de allerbeste seizoenstart... Nee, maar hij die Verstappen wel een nieuwe heeft meegemaakt. Ja, hij heeft wel een nieuwe auto dit weekend. Uh, updates zijn er uh, aangebracht, uh, en, ja. Volgens mij een hele nieuwe, uh, uh, een smallere auto. Ja, ja, ja dat, dat, dat sowieso. Ik heb het vanmorgen nog gelezen. Dus, uh, de, dus sowieso zijn er uh, wat uh, veranderingen. Maar er zijn uh, ook andere teams die ook niet stil zitten. Ja, ja, nee. En die, uh, die uh, plaatsen, uh, plaatsen die ook. Ja. En uh, de vraag is, van, ja, hoe uh, verhaalt zich dat ja. uh, de komende tijd? Heb je overigens de nieuwe verhouding gezien? Nee, maar... Die spiegels uh, zitten aan de halo, hè? Dat begint oh. nu al helemaal... Het is ja, veld, ik, vind het, ik vind het een belachelijke idee, dat hele halo-verhaal. Uh, alsof het gewoon uh, engeltjes zijn die in, ja. een, uh, in een auto uh, zitten. en uh, Die dingen eraf halen is. en gewoon weer ouderwets ja. uh, de cockpit en die wind in je snuit. Dus dat, scheuren uh, met die handel. Ja, want dit, dit, dit, dit heeft niks met Formule 1. Dit is een beetje overregulering. Ja, en mag ik dan nog even inhaken? Want we zijn natuurlijk nu ja, voor natuurlijk de Zilverse heel... radio bezig. Ja. Uh, dit weekend is er op het circuit ook nog het een en het ander. Um, de Zandvoort Historic uh, Trophy. Croating. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, maar dat, dat is, uh, dat is uh, iets prachtig. Uh, ja, dat is, dat bahre, is hartstikke bahre. leuk. Schindt Jongens, nou ik, heb, ik heb nieuws, ja? want uh, in Spanje heeft Verstappen de vierde tijd geklokt. Bottas uh, mm -hmm. was het snelste. Ricciardo crest op het circuit van Catalonia in Barcelona. Ja, nog even over Verstappen zelf. Uh, want uh, vanmorgen in een van de landelijke kranten stond een uitgebreid artikel in uh, dat Verstappen toch ook zelf uh, moeite zou hebben als hij uh, tweede rijder zou zijn. Ja. Want dat, uh, dat, dat, dat heeft hij ook uh, gezegd. En ja. of hij dan uh, daadwerkelijk... Hij zegt dat... dat dat bevalt A me niet, dat accepteer ik niet. En dan kan ik net zo goed thuis blijven... en uh, gewoon uh, achter de simulator blijven zitten. Dus, dus het, het, het is wel een baasje. En dat zat er natuurlijk eigenlijk al een beetje vroeg in. Uh, en bovendien we hebben ook vorig jaar nog in het, uh, in het tweede gedeelte van het seizoen... die vlagen gezien van Verstappen... dat hij gewoon uh, niks met reputaties uh, te nee. maken had. Want uh, Hamilton werd opzij gezet in Maleisië alsof hij er niet stond. En, uh, ja, en dat, dat, dat, die, bij Mexico deed hij die, die, die, die wedstrijd die hij uiteindelijk won... deed hij het ook. In de eerste bocht uh, gooide hij de deur dicht. En uh, die andere twee, uh, Vettel en uh, Hamilton, die hadden het nakijken. En bovendien zaten ze elkaar in het water. Dus het zegt iets over Verstappen zelf. En ik ja, ben ervan ja. overtuigd dat hij... Zeg, uh, zeg, terug gaat komen in dit ja, hij, is, hij is een winnensmentaliteit Jij zondag doen. de race volgen In ons programma van 1 tot 5 Dat is wel de bedoeling okay. En dat uh, gaan, we, gaan we zeker doen maar we, er hebben, is nu... we hebben een van de belangrijkste mannen Uit Haarlem en omstreken aan de telefoon Is dat niet Martijn Prinsen? Nee, je kent hem niet. Hallo, Martijn, je kent hem niet Martijn Goedemiddag Martijn Hoe is het je vergaan gisteravond? Je was druk hè ja, ik was zeker druk. Uh, nou ja, op z'n holland gezegd uh, van vandaag. vind ik eigenlijk gewoon, ga je maar aan de kloten. <laughs> <laughs> <laughs> gisteren hebben we uh, wat dat betreft al wel ingehakt. Hè? Ik bedoel, we begonnen gisterochtend al met, ons, uh, uh, met de Telstar minicup bij, uh, bij Telstar. Voorafgaand aan uh, ja, het, uit, het, echt het, het, het zo, zo heerlijke duel... Heerlijk gezegd een heerlijke gevecht tussen de taalstellingen Ja, maar wacht even. Dat, je, je hebt het over het mini-toernooitje dat jullie georganiseerd hadden ja. als, uh, als voorwedstrijder bij uh, de, de, de HD-cup-finale. Uh, nee, clubs. De voor de play offs wedstrijd Voor de play off ja. of Ja, sorry, voor de play -off. Wie heeft gewonnen daar? Bloemenal. Oh, wat leuk. En dat waren ja. de onder-11-1 of onder-10-1? Nee, het was de onder-10-3, geloof ik. Uh, tegen een uh, combinatie van uh, schoten onder 9 en onder 10 En een combinatie van VVH Velsbroek onder 9, onder 10 en onder 11 Waarom hadden... een combinatie en uh, uh, met, met het doel zeg maar, om uh, die jongens zo aan elkaar te laten winnen voor het voor volgende seizoen ja, leuk. En, uh, ja, Het was echt zo gaaf Allemaal van die, van die kleine binkies uh, Als een echte prof in het stadion uh, te zien voetballen ja. Ja, heel veel leuke reacties gehad en zelf ook uh, met, met trots uh, vervuld, absoluut. Ja, wa waarom organiseren jullie dit? Is, uh, is dat ook een, een, heeft dat een hoger doel om die jongetjes uh, uh, al uh, zo ver wegwijs te maken in de sport? Nee, dat niet. Het doel is eigenlijk om... Uh, um, uh, we, we zijn sinds dit jaar officieel mediapartner van Telstar. Mm -hmm. En um, wij als een van onze speerpunten we willen de, de regio binden met de enige profclub. Mm -hmm. uh, en dat was eigenlijk niet... Uh, maar goed, wij hebben dit jaar in totaal 18.000 wedstrijden gevuld met clubs uit de regio. Mm -hmm. iedere, iedere wedstrijd 100 tot 105 extra kaart verkocht voor Telstar. Dus wat dat betreft sneden mensen ook nog aan twee, twee kanten. Uh, ja, wij proberen de, de, de binding, uh, uh, wat, wat gevoel met Telstar uh, te laten krijgen. Wat er vroeg was met HFC Haarlem, maar goed, dat is inmiddels al een paar jaar... Uh, maar het is eigenlijk gelukt, op... want het zit bijna iedere keer vol, hè? Het gaat onwijs goed, absoluut. Ja, leuk. Ja. Nee, dat is echt top. Hé, hey, um, nou wil jij natuurlijk naar die wedstrijd uh, van Telstar. Het was fenomenaal, hè? Ja, ik uh, heb uh, eigenlijk geen moment stil kunnen zitten. Ten eerste, omdat er geen plek was, dus ik heb dat op het staan. ten tweede... Ja, maar echt, er gebeurde zoveel. Telstar, die, die, die speelde het eerste uur gewoon weer echt het ouderwetse pauwvoetbal. En dan mocht ook van de scheidsrechter. Uh, en uiteindelijk, ja, een, een, een dik verdiende 2-0 voorsprong. Binnen drie minuten, en dat is al vier keer eerder in het seizoen, dit gebeurt. Wordt er een 2-0 voorsprong wordt er weggegeven? Ja. Uh, toch weer gelijk. En uiteindelijk, een kwartier voor tijd, is het uh, Mohamed Handoui, die met een ouderwetse zwabberbal de 3-2 binnenschiet. Een ouderwetse uh, zwabberbal noem jij dat? Ik vond het een fenomenale ballen. goal. Ja, nee, het was het ook, maar wel gewoon een, een zwapperbal bal. Dat is ja. natuurlijk mooi, hè, met al die, al die, die, die kusselballen van tegenwoordig. Opmerking dat je die net uh, aan de zijkant van de ventiel raakt, ja. krijgt hij een zwapper mee. Ja. En dan de we weer toch vaak laten zien dat hij dat het als geen andere kan. Ja, want hij schoot in de eerste helft op de lat, hetzelfde. Ja. ja, en die werd uh, daarna afgekeurd en ik begreep achteraf dat het niet, uh, niet helemaal terecht was. Nee, dat was het niet. nee maar goed, uh, een 3-2-zegen uh, uh, in eerste instantie uh, was er een soort van... Uh, uh, na smaak. Ik bedoel, je geeft toch een 2-0-voorsprong weg. Ja. In die play-offs... Uh, uh, ja, maar ik, wil, ik wil het daar toch even met je over hebben. Want Mike Snoei, we hebben hem hier ook in de uitzending gehad, is natuurlijk een fantastische trainer. Wint niet voor niets de gouden stier. Maar uh, is die gisteravond, of is hij gistermiddag uh, te voorzichtig geweest met die 2-0-voorsprong? Ja, te voorzichtig. Ik weet niet of je het zo moet, uh, moet omschrijven. Kijk, op het moment je 2-0 voor staat heen, speelt, he, speelt uh, met een man meer. Want uh, de aanvoerder van de graafschap die was al in de eerste helft met twee keer geel van afgestuurd. Um, uh, Telstar speelde volle pressie. Dat houdt Telstar, dat hebben we nog geen één keer gezien, nooit 90 minuten vol. Nee. Dus er komt een dip. Uh, het enige zure was wel ja, dat, die, dat die dip uh, uh, meteen twee, twee tegengoals uh, opleverde. Uh, ja, en te voorzichtig. Uh, kijk, qua wisselen... Uh, hij, heeft, hij heeft niet zijn tactiek of iets dergelijks omgegooid. Hij is niet met de punten achter gaan voetballen. Uh, het was meer, denk ik, dat, uh, dat uh, de graafschap op zoek was naar een doelpunt. Ja. Uh, wat meer naar voren ging voetballen, want die wisselde dus wel aanvallen. Ja. Met 10 man is hij natuurlijk dus best wel gedurfd. Ja. Ja, en daardoor uh, ging het uiteindelijk uh, toch in drie minuten twee keer fout. Het was een fenomenale wedstrijd. Uh, heerlijk. Ja, heerlijk. Absoluut. Alleen de nasleep in de kroeg was verschrikkelijk. Ja, er is een, uh, een uh, opstootje geweest in, in de zeewegbar in de Muiden... Een, een jongen met een, met een fijne tatoeage die, uh, liep daar uh, anderen mee te provoceren, wat ik begrepen heb. En uiteindelijk heeft hij een stuk glasjes in neemt gereden. Ja. Uh, ja, en dat zijn, dat zijn, dat zijn uh, van, die, van die rariteiten. Hou alsjeblieft op. Het ik een... hoor dat er Ajax-supporters waren. Dat er mensen uit Zwolle meegeknokt hebben. Ja, wat ik ons. Wat, wat, wat, wat voor debiliteit komt er over ons heen? Ja, dat is weer het bekende, bekende verhaal. Hè? Dat er een paar van die uh, doorgesnoven kneuzen... Want zo mogen we het denk ik wel noemen. Uh, die, die verpesten hem weer voor de rest. Want uiteindelijk, nadat het, uh, de rus weer, weer teruggekeerd was. Ook in die kroeg zelf. zaten gewoon supporters van de graafschap. en telst weer met elkaar in een biertje. Ja, maar dat was ja, toch ja. ook heel leuk allemaal onderling? Dat was zeker leuk. Ja. Dat Goed, laten we niet te veel aandacht aan ja. deze negatieve dingen besteden. Ik heb nog een beller. Ja, want uh, aan de knop zat uh, Raymond Hulsken. Dus die halen ja. we er ook even in. Ja, maar er even bij. Maar, maar ik, ik wou heel even het verhaal met, uh, met, met uh, Martijn afronden dan. Doe dat nog maar. Uh, Martijn, heel even na, naar de wedstrijd van Zandvoort gisteravond. Ja. Want we hadden het net over Mike Snoei of hij te voorzichtig was. Maakte uh, Ted Sonnier, ik zal het hem straks ook zelf vragen. Maakte Ted Sonnier een fout door Milan te wisselen? Nee, denk ik niet in. In die minuut nee, viel gelijk de goal, hè? Ja, snap ik. Maar ik denk dat als uh, Zandvoort en uh, Spanwouden tien keer tegen elkaar voetballen... Ja. Dat, uh, dat Zandvoort uh, de wedstrijd negen keer wint. Uh, en uh, gisteravond, uh, het zat ook niet mee. Hè? Ik bedoel, uh, een bal uh, die via de lat uh, en, uh, en, uh, en uiteindelijk achter de lijn belandt terug uh, het veld in stuit. die wordt niet, uh, niet, uh, niet geteld. Terwijl uh, twee mannen van voetbal Haarlem die stonden op... Nou, niet op de achterlijn, <acht> achter het hek moet ik me goed vertellen natuurlijk. Uh, maar die zagen duidelijk dat de bal uh, gewoon over de lijn was. Maar Joop, en, Joop was... van Nes stond op de lijn. net ja, zo goed als en, op de en, lijn. En de foto bewijst toch ook alles? Ja. Echt, die bal was over, volledig over de lijn, uh, Martijn. Klopt, klopt. Nee, ik ben ik helemaal niet eens. Uh, nee, ik denk dat Zoom voor gisteren uh, pech heb gehad uh, Uiteindelijk ook. Nou, ze hebben zich laten straf... proberen, uh, denk ik. Hé, <lacht> ja. we moeten in verband met de tijd het afronden. Of we. Ja, het is niet ja. anders, je hebt nog vijf minuten. Dus, en we hebben nog iemand aan het helft ja, aan. precies. Martijn, helft. hartstikke bedankt. Graag gedaan, hè. Tot zondag. Tot Hoi, hoi. Ja, ja want Martijn want, uh, Raymond, zondag ook weer, he? Van ja, tot 5. Ja, want Raymond die zat uh, ook nog uh, op de lijn. Ja. En uh, ik weet niet of die nog steeds hangt. Ruud, hangt ja, die ja? nog? Ja, ja, ja. nog wel. Ja, want uh, gisteren, uh, want ook bij mij in het uh, verslag uh, zat uh, Jo van Ness uh, erin. Uh, ook veel? Uh, ja, oh. maar uh, ook jouw naam werd uh, genoemd, Raymond. Ja. ja. Wat is er gebeurd in, in, in vredesnaam? Kon je, het, kon je het niet aanzien op een gegeven moment? Nee, het was. Uh... Op een gegeven moment gebeurde er dingen in een wedstrijd. Ik heb het het hele seizoen nog niet gehad, zelfs niet met maar van de tegenpartij ja. Dat er zulke dingen gebeuren. wat er gisteren gebeurde. Ja. De, de, de, het was gewoon, ja. Kijk, je kan, eh, je kan in protest gaan, je kan erover. Ook... Tuurlijk, het helpt allemaal niet. Maar het zijn eh, toch de emoties die een beetje meespelen. Weet je. Mm. Dat je je gelijk wil halen. Ja, maar ze antwoorden niet. Ja, he. dus, ja. Henny vertelde ook over deze scheidsrechter. Vorig jaar bij het tweede had hij toch ook al een beste reputatie. Wat betreft de wedstrijd. Waardoor het tweede terug ging naar een, naar een, een toontje lager. Ja, klopt. Ja, dus wat, heeft die man een aversie of zo? Die indruk krijg ik. Ja, ik zou het ook niet weten, want ja, en ook Hillegom, en het was ook weer bij Hillegom. En ja. uh, we, hebben het ook, we hebben het ook niet zo met het veld, op een <lacht> of andere manier daar. <lacht> nee, ja. maar alle gekheid op een stokje, dat uh, ja. was gewoon uh, dramatisch. Kijk, vorig jaar was uh, Ted toevallig trainer van de tweede. Mm -hmm. Ik was toen toeschouwer en ja, er gebeurden toen ook dingen dat ik dacht van ja, uh, moet dit nou, weet je wel, uh, rode kaart. Uh, uh, gekke, gekke beslissingen gewoon. Ja, nog iets. Um... Hebben jullie in die wedstrijdbespreking ook het, uh, de aandacht erop uh, gezet? Hè? Martijn zei net al, van als er tien wedstrijden gespeeld worden tussen uh, SV Zandvoort en SV Sparenwoude... Uh, ...wint negen keer de SV Zandvoort. Uh, is er iets van een soort overschatting, onderschatting, zoiets uh, geweest? Nou, dat eigenlijk niet. Kijk, huh? we wisten niet veel van uh, Sparenwoude. Maar ja, in principe moeten wij elke wedstrijd minimaal vier keer scoren. Nou, eh, met spelers die je hebt. Maar de onderschatting is er nooit. Hmm gisteren, ja, het liep niet he, he, zoals het uh, moet lopen het liep een beetje stroevig en het was ook niet echt uh, overtuigend op sommige momenten maar, Remond, even, even de, de spelers van Sparenwoude wisten wel zo goed als alles van de scorende uh, spelers van Zandvoort ik hoorde regelmatig, hij is stijf links hij is stijf links ja. als uh, But aan de bal was ja. dat betekent toch dat ze geschouwd hebben ja, volgens mij hebben ze de wedstrijd tegen United ook gekeken. En ja, ik wel. denk ook dat de vele aandacht, weet je wel, voor Esserstam voor dit seizoen, dat dat ook wel ja. meetelt. Want iedereen ja. weet hè, dat we een voorgoede hebben die uh, 122 keer scoort. Ja, ja. ja dat, dus dat is het ook wel, denk ik. Okay. Ja. Raymond, jij bent, jij bent uh, zo rustig normaal. Je liep alleen maar richting die... Uh, die... Ja. Wat, wat heb Goedemiddag... je nou gezegd? Nee, maar, ja, gewoon. Uh, ik zeg dat ik, zeg, ik gewoon moet kijken, dat ik vanaf mijn kant zelfs zie, uh, één buitenspel goal, uh, ja. die bal die uh, Daan gewoon uit de goal haalt, die via de buitenkantpaal weggaat. Nou, daar kan je van, uh, hoef je geen wiskunde voor geleerd te hebben om dat te zien, dat hij uh, niet zit. Nee, gelukkig ja, hebben we die de, foto de, nog, dus... Uh... Ja, precies. En dat zijn dan dingetjes, ja, oké, okay, weet je, euh, ja, nou, we hebben ons een keer laten gaan, nou ja. Ja, maar als die bal, die, die tweede bal van But geteld ja. wordt, dan krijg je een hele andere wedstrijd. Ja, natuurlijk. Ik heb, ja, we hebben allemaal de foto's gezien. Ja. We, we zitten ook op de groep, hebben, we bevatten het ook nog niet eigenlijk. Iedereen zegt, is het echt gebeurd? Of weet je wel. Ja, een, van, ik heb gewoon gezien, klaar. Ja. Ja. Maar jullie zijn de ja, rust ja, ja. zelf en dan gebeurt dit. Ik, ik, ja, het is echt. bizar, ja. Ja, het is bizar. Maar even over Milan terugkomen, dat die gewisseld werd. Ja. Uh, dat kan ik ook wel uitleggen. Milan was geblesseerd en. Uh, okay. en die kon niet verder. Okay. Dus zodoende eigenlijk. Wat een de... kanjer is dat missel. trouwens. Ja. En, en die prijs ah, die werd ja. uitgedeeld aan die jongen van, van uh, Spa en Woude. Die, die prijs had naar kassen moeten, hè? Als er één. Ja. Ja. ja. Eigenlijk wel, uh. ja. Ja, dat is een fenomenale voetballer. Wow. Grandioos. Onvoetig. Grandioos. Onvoetig. Gisteren ook. Super. Ja. ja. Nou, Raymond, Gaan we vergeten maar. En, ja, we vergeten uh... het. En ik was na de wedstrijd. Dan ben je ook over je emoties heen. En dan zit je ook nog in een ruimte met de scheidsrechter of de scheidsrechter. En dan wil je het eigenlijk vragen, maar je doet het niet. Je krijgt ja, ja. toch geen antwoord. Maar gewoon op een rustige manier. Ja. En dat, ja, dat, ja, ze dat reageren niet dan, hè? Nee, dat vind ik gewoon jammer. En dat is toch de arrogantie van een voetbalscheidsrechter. Ik heb het ja, in de baasbalwereld heel dat. anders meegemaakt. Ja, dat denk ik ook wel, ja. ja. Toch gefeliciteerd Helemaal. met alle goede dingen, Remon. Dankjewel ja, zeker, dat je er even was. Denk, denk. Top, Ga je zien. Daar hoor. Dag, Makker. Oké, dan. En wij gaan het eerste uur afsluiten, dames en heren. We gaan naar het NOS-journaal van 1 uur. En daarna komen wij weer vrolijk bij u terug met nog meer gesprekken en nog meer muziek. Ik zou zeggen, tot zo.